Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad komt morgen bij elkaar om te vergaderen over de kernproef die Noord-Korea heeft gehouden. Zuid-Korea, Japan en de EU dringen aan op strengere sancties tegen Noord-Korea. Volgens EU-president Tusk worden de risico's te groot en moet Noord-Korea worden gedwongen om het atoomprogramma aan te passen. Amerikaanse president Trump suggereerde vandaag dat militair ingrijpen een optie is. De inspectie SZW, vroeger de arbeidsinspectie, is bezorgd over het stijgende aantal bedrijfsongevallen. Vorig jaar kwamen er 70 mensen om het leven bij ongelukken op de werkvloer, 19 meer dan een jaar eerder. In het tv-programma De Monitor zei inspecteur-generaal Kuipers dat de afhandeling van die ongelukken tijd kost. Tijd die niet kan worden besteed aan de broodnodige veiligheidscontroles van bedrijven. Bij Luik in België is een legerpiloot bij een vliegdemonstratie... uit een helikopter gevallen. De helikopter vloog op een hoogte van enkele honderden meters. Het is niet duidelijk of de piloot is overleden. Er wordt nog naar hem gezocht. Het ongeluk gebeurde op een open dag van de Belgische defensie. In halm in Friesland is een man bij een burenruzie door de politie neergeschoten. De agenten waren naar een ruzie op straat gestuurd. En een van de ruziemakers wilde met een kettingzaag naar zijn buren gaan omdat hij waarschuwingen van de politie negeerde, schoten agenten hem neer. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het Nederlands elftal heeft nog een kleine kans op deelname aan het WK-voetbal in Rusland volgend jaar. In Amsterdam versloeg Oranje-Bulgarije met 3-1. In dezelfde groep won Zweden met 4-0 van Wit-Rusland. En daardoor staat Nederland nog steeds drie punten achter Zweden. En het doelsaldo is veel slechter dan dat van de Zweden. Frankrijk, dat vanavond tegen Luxemburg speelt, staat bovenaan in de groep. Het weer, vanuit het zuidwesten meer bewolking. Vannacht is het wisselend bewolkt en er kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen eerst vrij zonnig en droog bij 22 graden. Later op de dag meer bewolking en lokaal kans op regen. Dit was het op. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu het laatste uur.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 dat ze dan als ze het nodig hebben... Hè, zoals ja. als je in het ziekenhuis uh, komt... of uh, je verliest je baan... of, of uh, ja. je, je hebt uh, nare dingen in je leven... dat je dan toch weer een bijbeltekst in gedachten komt. Dat had jij dus heel duidelijk. Dat is wel mooi om te horen. Wat zou je de zandvoort dus nog mee willen geven? Ik zou... het ontzettend fijn vinden als de mensen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 Ja, we wensen je nog een hele fijne dag. Dank je wel. Dank je wel, Henny. Loof de Heer, o oh mijn ziel. O oh mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit. O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u.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 Wil ik blijven zingen, tienduizend redenen tot dankbaarheid. Loof de hier, o oh mijn ziel, o oh mijn ziel, prijst nu zijn heilige naam met dit En mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. Tienduizend jaren tot in eeuwigheid.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 Meer dan dan zo engeloos veel meer. Was de prijs die u betaalde, Heer? In een graf, verborgen door een steen, toen u zich had,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 verborgen door een steen, toen u zich gaf, verborgen en alleen, als een rood, geplukt en weggegooid, naar u de straat, en dacht aan mij. Los te laten, daar vind ik u, en ik twijfel voor En als de golven over slaan, dan blijf ik hopen op u na. Mijn ziel vindt rust, want in de storm. This oh.